Met het enorme journaal. Een deel van het personeel van een verpleeghuis in Amsterdam gaat vandaag niet aan het werk om te protesteren tegen de hoge werkdruk en wat Avocabo FNV noemt doorgeslagen flexibilisering. Het gaat om 25 mensen van de faciliterende dienst van een woonzorgcentrum van de Ozira groep. De bewoners worden zoals normaal verzorgd. Volgens Avocabo FNV is het de eerste keer dat verpleeghuispersoneel staakt. Het groot natuurgebied op Curaçao is vervuild met olie. Drie toeristenstranden aan de zuidwestkant van Cura Curaçao zijn besmeurd. De olie komt waarschijnlijk uit een tank van de olieoverslagplaats aan de Bullebaai. Volgens omwonenden stroomt er al een week olie het natuurgebied binnen. De overheid van Curaçao en de oliemaatschappij zouden pas op meldingen hebben gereageerd toen de milieuorganisatie alarm sloeg.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 Het reizende theaterfestival De Parade heeft het beste jaar uit zijn geschiedenis achter de rug. Volgens de organisatie hebben zo'n 267.000 mensen dankzij het mooie weer het evenement bezocht. Vorig jaar waren dat er 240.000. Na Rotterdam, Den Haag en Utrecht werd het festival gisteravond met een gala afgesloten in Amsterdam. Het weer, eerst hier en daar nevel of mist, later afwisselend zonnige periode en stapelwolken. Het is overwegend droog en het wordt 21 graden in het noorden, tot 23 in het zuiden van het land. Dit was het nos Short. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A15 richting Europort. Tussen Gorkum en haringsveld giesendam 3 kilometer en verderop 2 kilometer bij rotterdam charloos En op de A20, hoek van Holland richting Gouda, daar staat 2 kilometer file bij Moordrecht.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 sta cosa qui e se ti fa soffrire un po' un girande ventola è l'unica maniera sorprenderla così più che può più che può afferra a questo e stringi più che può più che può Non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione d'entro che tu vuoi di vivere la vita più che può. You've got a chance to give to be mean, love's deepest pain you cannot heal, it shadows everyone. I tell you this because I know Protect what's dear, don't trade your soul Cause there's nothing left around you And there's no place left to Another bad FM. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana and the GMB product, ghetto.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 De stad waar ik leef, en zij stuurt mijn kaart uit Madrid en uit Moskou komt een brief met een prachtigste verhaal. Als de postbode een huis weer heeft gevonden Dan stoort ze mijn hart vol En liefst uit Londen Van de wereld weder.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 Het prachtigste verhaal. God, wat is er niet?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 sun so tonight. So much deep inside, frightened of this thing.